Uur. Dit is Helene Ecker met het naal. De regering in Kiev en de pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne hebben een akkoord bereikt. Dat gebeurde vannacht in de Wit-Russische hoofdstad Minsk, waar de partijen al langer onderhandelen. Volgens het Amerikaanse persbureau AP is er overeenstemming over een bufferzone en het terugtrekken van materieel en buitenlandse strijders. Amerikaanse media melden dat een deel van het Witte Huis wordt ontruimd omdat iemand over het hek is geklommen. President Obama is niet in het Witte Huis. Hij vertrok kort voor het incident naar Camp David, meldt een verslaggever van CBS News. Meerdere landen melden dat Russische vliegtuigen afgelopen week hun luchtruim zijn binnengekomen of genaderd. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen onderschepten zes Russische vliegtuigen bij de kust van Alaska. Amerikaanse ambtenaren denken dat de Russische actie mogelijk te maken had met het bezoek van de Oekraïnse president Poroshenko aan de Verenigde Staten. Ook de Canadezen onderschepten afgelopen week twee Russische bommenwerpers voor hun kust. En in Europa melden Zweden en Groot-Brittannië incidenten met Russische vliegtuigen. De piloten van Air France staken nog een week door, tot 26 september. Dat heeft een Franse pilotenvakbond gezegd. Air France biedt klanten tot die tijd de mogelijkheid om hun vlucht gratis om te boeken of te annuleren. De piloten staken tegen de plannen van Air France om veel vluchten uit kostenoverwegingen over te hevelen naar Transavia, de budgetmaatschappij van Air France KLM. De staking begon maandag en zorgt al de hele week voor grote vertragingen. Dan nog het weer, vooral in het oosten nog een paar buien met kans op onweer. Vannacht is het droog en er kan mist ontstaan. Morgen eerst grijs, later af en toe zon. En het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. Go baby. Oh, oh, oh. 9. The list goes on if you just say the words I'll open. My And they feel they'll lose so much if you take my hand But for you, ooh, you, ooh, I do the door for you, ooh, you, ooh, I do the My heden treasure chest, golden grand piano, My beauty focus ooo, oo, you Oeh, for you TV op kanaal 45. TV?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 I was 800,000 men are still fighting the Vietnam War.